wel, Wolthuis met het NOS-journaal. Den moet worden gereorganiseerd. Dat is de conclusie van een onderzoek bij de afdeling middelen en controle van de gemeente... die verantwoordelijk is voor het opstellen van de begroting en de financiën.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 Er komt een zwarte lijst van medewerkers in de ouderenzorg die cliënten hebben bestolen of mishandeld en daarmee moet worden voorkomen dat ze na ontslag ergens anders in de ouderenzorg weer aan de slag gaan. Het waarschuwingsregister Zorg en Welzijn wordt vandaag gelanceerd en in dat register staan alleen mensen tegen wie aangifte is gedaan en die zijn ontslagen.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 De Amerikaanse politieagent die in augustus in Ferguson de ongewapende tiener Michael Brown doodschoot, vreesde voor zijn leven tijdens de worsteling met Brown. In een televisieinterview zei Darren Wilson zich als een jochie van vijf te voelen dat het moest opnemen tegen worstelaar Hulk Hogan. Hij vindt het daarom goed dat hij heeft geschoten. De partij, schietpartij leidde in augustus tot rellen in Ferguson... Het weer in het westen en het zuidwesten valt soms wat regen. Verder is het overwegend droog, maar wel bewolkt. Het wordt 6 tot 8 graden. Morgen op meer plaatsen regen, maar dan wordt het wel weer wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad staan de langste files vanochtend op de A2. Van Eindhoven naar Utrecht voor de afrit kerk 3 drie kilometer. De A13 naar Rotterdam voor de afrit Delft, 3 A20, Hoek van Holland-Gouda, voor Ktoop in Ter 4 kilometer. En de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij Rotterdam Centrum, 3 kilometer. Tot zover de verkeersinfo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 Ik sai che je me niet meer vertrouwt. Ik weet dat je me niet meer vertrouwt. Ik weet dat je me vuoti che non so riempire. Gridano aan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 Oh, say to God. Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl Het ritme, ritme van ZFM, ZFM.